We gaan verder, we gaan verder, ik zal, we gaan verder, probeer, probeer, ik zal eventjes, wil ik altijd iemand even, even van jullie vragen, probeer niet iemand anders te, uh, te leren, want iedereen, wij zijn allemaal, het is code, het is niet omdat je niet weet, omdat dat, het uh, is code. Uh, want anders ontwikkel je in jezelf een uh, gevoel dat je leraar bent. en and de andere voelt zichzelf dat jij zijn rabbi bent. Dat is allemaal menselijk, dat is allemaal, zo so werkt het in elkaar interactie. Dat mm -hmm. als je bijvoorbeeld, als je jezelf, en uh, als je een and andere geeft hier, uh, jullie zijn allemaal leerlingen. Ik uh, bedoel, leerlingen, studenten. Uh, ik noem jullie niet studenten, maar jullie zijn studenten. Wij uh, zijn geen cursisten. Maar ik noem alleen dat niet studenten. Om niet. Uh, vroeger heb ik jullie cursisten genoemd, maar nu voel ik wel studenten. Maar alleen studenten wil ik het. Alleen hier, ja? Maar in mijn correspondentie zeg ik wel cursisten. Maar jullie zijn studenten. En wat we studeren is, uh, is een studie, echt een echte studie. We probeer elkaar niet. Ik uh, proberen elkaar wel. Wat ik kan wel helpen is elkaar. Uh, ...stimuleren om over de grootheid van des, de schepper te spreken. Dat kan je wel zeggen, ja. waarmee wij bezig zijn. Maar niet uitleggen ja. hoe moet je dat doen. Waarom? Misschien weet je al. Natuurlijk, je bent langer hier. Maar dan op, op die manier bouw je jezelf op hier een attitude... Dat jij de leraar bent, voor, voor zelfs op een kleinere niveau. En die andere die voelt zich dan, dat hij dan uh, minder is. Terwijl het moet, mag niet zijn. Maar wij moeten allemaal, natuurlijk iedereen heeft zijn eigen correctie. En iedereen werkt aan zichzelf. Vergeet je? Dus probeer dat niet te doen. Als je ergens op je eigen plaats straks zal lessen gaan geven. En dat hoop ik dat jullie dat wel zullen doen later. Later, niet later. Wanneer jij in staat bent om iets te geven en dat jij gaat en je op je eigen plaats iets doen, geven. Nou, dan kan je wel dat leren, de attitude, een beetje van leraar jezelf eigen maken. Maar hier niet. Ook moet ik me vragen, ik zeg steeds ook tegen mijn vrouw om dat niet, niet te doen. Oh, dat zei je ook niet, mag Erg voorzichtig, want het is erg fijn. Waar wij mee bezig zijn, is een zeer fijne zaak. Het geestelijke kan je niet grepen, kan je niet dat. Je moet jezelf ontvankelijk maken voor het geestelijke. Het is, niet een, het is geen mensenwerk wat wij doen. En daarom alles wordt alles onder, onder één nummer gebracht, geestelijke. We zeggen ze, alles is geestelijke. Ik weet niets geestelijk, Ik heb alle geestelijke, ik heb, geestelijke, heb geestelijke, overal geestelijke gezocht. Je kon nergens vinden. Kabbalah is niet joods. En niet dit. Kabbalah is, is, is alleen. He? Dus alles wat een geestelijk is, <coughs> ik noem het, het geestelijk. Laat ze het geestelijk noemen. menselijk geestelijk. Wij leren de wetten van het heelal. Niet joodse ge, niet joodse geestelijkheid, geest, of die christelijke, die, dat absoluut heeft niets te maken, er bestaat mens en licht en geboren en schepper en niet jood of die, of die, Dat is het allemaal allemaal netjes, allemaal mooi uh, voor elkaar gemaakt, maar al die leiders, geestelijke leiders, hebben het allemaal natuurlijk bestaan ook wel wortels van elke volk dat allemaal leren, maar wat we leren heeft niets te maken met volk of dat Geestelijke is voor iedereen. De so, like, schepper ziet ons niet als die, of die. Or die. De. Maar wat men geestelijke noemt is geen geestelijk. Maar je moet het zelf uitmaken voor jezelf, want je is niet geestelijk. Als je iets doet aan jezelf werkt, dan vind je vindt dat het lekker is. Je lichaam vindt het lekker. En bij elkaar zit het in je lichaam, dan heeft het absoluut niets met, met geestelijke te maken. Als je werkt aan je geestelijke en je voelt dat je lichaam zegt, jou, jou, jou, wat doe je nou, dus ben je een idioot, wat doe je nou, waarmee ben je bezig dan? Nou, dan ben je misschien met de geestelijke bezig. Dus als je lichaam tevreden bent, tevreden is, als je lichaam zegt, oh, dat is goed, nou, dan is het niet goed juist omgekeerd het geestelijke is omgekeerder dan wat wij denken dat het geestelijke is en daarom moet je geestelijke moet je zoeken uh, weet je hoe het is het uiterste, uiterste bestje doen om het geestelijke te doen de bron van het leven dus we gaan eventjes verder Dit, kijk, dan kreeg je hier, dus eerst hebben we gezegd, alleen maar, alleen maar geven, maar niet ontvangen. Ik heb nog geen krachten ontvangen. Van E2 kreeg je wel, laten we zeggen, wij noemen dat S, ja of niet, samenvloeiing Of een ander woord, wat willen jullie? Eenheid, samen, hè? Fusie. Fusie, doet denken aan Philips. Is uh, <laughs> <laughs> <laughs> ook goed. Yeah. Huh? Is goed. Zeg je het? Cohesie? Cohesie is een. Ja, misschien wel. Unie. Dat is wel wel een goed en toe Betekent dat jij. Wat betekent dat? Vereniging. Zeg je dat? De eenheid, ja. unie. In de in in in in taal, taal van uh, het geestelijke is het duidelijk dat het, het, het dan twee goed, de, die boek of zo, twee goed hier, goed, hier goed, we hebben gezegd, hier goed ook. Maar goed, laten we zeggen unie voorlopig. Dus hebben uh, we dan, oké, unie. Wat betekent unie? Als gevolg van dat werk wat ik doe, van innerlijk werk wat ik doe, om die eeuwige antwoorden bij mij te bewerkstelligen, kreeg ik dan, als gevolg daarvan kreeg ik dan uh, eenheid, zeg ik dat, uh, gevoel van en ervaring van eenheid ten aanzien van deze situatie. Eenheid, liefde, kan je zeggen, geven, gevoel, kreeg ik dat, doet erin toe welke situatie. De bedoeling is dat als je het goed confronteert, deze elke situatie, welke uh, toestand, doet erin toe wat, dan krijg je hier in jezelf als gevolg van dat werk wat je doet, dat, kreeg je dan hier juni op het gebied, oh, oh, juni ten aanzien van, ten aanzien van eeuwige antwoord 2 juni 3 ten aanzien van eeuwige antwoord 3 in jezelf, dat is ben jij, hier zit jouw innerlijk jouw innerlijk oké, en dan u 4 ten aanzien van a 4 en dan E u Sorry, U5, ten aanzien van Ea5. Ten aanzien van licht, en we hebben gezegd, situatie is licht, want alles wat buiten mij is licht. En dat is ook moeilijk om dat te begrijpen, maar elke situatie, elke toestand, waarin jij, elke prikkel, ja... Prikkel ook, prikkel, doet er niet toe wat voor prikkels. Van buiten, ja, elke prikkel. Elke prikkel van buiten dat af, op je afkomt, moet je weten dat dit van boven komt. Om jouw kracht, om jou te laten werk verrichten, om die prikkel adequaat te gaan waarnemen. Welke doet er niet toe wat voor prikkel is het? Of dat een lekkere prikkel is of dat een, voor mijn gevoel, plekker, plekker, lekker prikkel is, uh, of goed, of dat, of dat een slechte prikkel is, in mijn gevoel. Want goed en slecht is een betrekkelijke dingen. dat is alleen maar hoe ik, hoe, mijn, hoe ik reageer. Dus ik moet reageren op beide, moet ik op adequaat reageren. Dus, of doet er niet toe wat voor prikkel? Is het of dat plus in mijn gevoel of dat minus? minus in mijn gevoel? Dat is absoluut om het even. En dat is moeilijk te begrijpen. Want wij zijn selectief. Als ik lekker vind, dat is de wet van ons leven, van de lagere wereld: is als ik iets lekker vind. Dan ga ik ermee, ga ik dat doen, wel doen of ga ik het accepteren. Als ik iets niet lekker vind, dan ga ik, ga ik dat accepteren. Dat ik niet. Accepter, accepter, dat ik niet. Als het niet gezellig is, dan hoeft het van mij niet. Als het gezellig is, dan hoeft het. Dat is, dat is de wereld van ons, onze wereld is. Dus je ja, kiest alleen, dat is als een baby. Dat is een peuter, Ja, dat is een kleuter. Je zegt, mama geeft hem iets, iets echt te eten. Hij zegt, nee, veel snoep. Of ik wil een uh, koekje. Wat eet een kind? Wat wil een kind eten? Rubbish. Hij vindt het lekker. Als je iets goeds geeft. Hij wil het niet. Zo so, so zijn wij ook in het geest. In, in alle prikkels die ons treffen elke dag. We zoeken alleen die welke wij. Welke volgens mijn neigingen. Voor mij prettig zijn. En daarom is het belangrijk, levensbelangrijk voor ons, die streven naar volmaaktheid en niet naar, naar kieskeurig, kieskeurigheid, weet ik wel. Dat, wij, dat jij niet alleen wil, moet zoeken om, om om te gaan met iemand die jij lekker vindt, die, die jou streelt. Die zegt, oh jij bent zo goed ofzo. Of, so. of, of die, die, jou, die makkelijk is om om te gaan met jou. Je moet juist zoeken naar mensen die moeilijk zijn. Je hoeft niet te zoeken, maar voor jou moet het absoluut. die juist moeilijk zijn. Die zijn. die. Die, die moet je met die proberen. Natuurlijk zoek je dat. Dat is mijn broeder doen. Hij gaat niet met die dagen. Waarom? Hij gaat liever met een ander die net zo. net, net zo dat doet. Dan is het lekker verzorgd, lekker in watjes gelegd. Begrijp je dat? Je moet jezelf niet in watjes leggen. Of zij gaat het allemaal dat ethisch met elkaar om. Uh, ja. <laughs> <laughs> dat is geen heilig. Moet je al vergeten dat dan. Dat is geen werk. Dat is wel lekker. Dat is wel rik te spelen. Moet je geen rik spelen. Als iemand is die vervelend is in jouw... Eh, maar, maar op goede manier vervelend. Die niet alleen maar irriteert jou om niets. Maar die durft je iets te zeggen bijvoorbeeld. En je moet altijd moet je weten, als iemand anders zegt jou iets wat jij niet lekker vindt, dan moet je dankbaar zijn. Waarom? Wat die ander jou zegt. Alles komt, wat komt van buiten is de schepper, ja of niet. Alle prikkels komen allemaal van buiten om mij bestendig te maken en de ware realiteit mee te laten beleven. Okay? Dus als iemand zegt, ik je, je ben dit en dit en dit, dit. Je hoeft niet. Je moet kijken hoe jij doet. Doet er niet toe wat ik je zeg. Als je je uh, zegt je bent schurk of je bent, bent lief of je bent dat, moet je he absoluut hetzelfde zijn. En dan de grote, de grote kabbalisten Daarom Hillel was een grote worst in het in volk, in, in Israël. En uh, men probeerde hem. ...boos te maken, nooit lukte het, aan niemand lukte het. Want betekent dat hij gewoon gevoelig was, natuurlijk gewoon gevoelig was. Als je gaat nu naar buiten, stellen dat de healer zou naar buiten komen, hier in Nederland. En niet in, lekker in Israël, waar het allemaal zonnetje schijnt. En ik komt nu naar buiten en opeens gaat het regenen, zo echt, echt buien komen. Zou die dan, en hij is dan zonder paraplu en zonder dat, zou hij zich dan niet erg... Ja? Alleen eventjes erger naar buiten, buiten kan, dat uiterlijke mens, dierlijke mens, die zich gaat een beetje gaat erger. Maar omdat de innerlijke mens weet al die antwoorden, eeuwige antwoorden, dan zou je dus, zo... Dus, ...I'm zinging in de regen. Oké? Dus, waar gaat Wat betekent dat die vier, die vier plus één, die hier krijg je ook een soort U? Eén. Wat niet naar binnen krijgt. Dat zijn de ervaringen. van eenheid. Uh, rechtvaardiging. innerlijke rechtvaardiging van. de situatie. Rechtvaardiging, dat is de. rechtvaardiging van de situatie is dat. wegwerken van die. vijf delta. dat is. De daad van rechtvaardiging van die situatie. Dus wat voor, wat voor wait, prikkels dan ook, interesseert mij absoluut niet. Zie je het gevaar van assertief te zijn? Iedereen wil ze hier zeggen: je moet assertief blijven, assertief, assertief. Assertief betekent dat is assertiviteit. Dat is, dat is echt de formule van ware assertiviteit. En niet dat jij, beetje, beetje, ik wil ook, ik ook. Dat is assertiviteit. Dat jij dat weet. En natuurlijk, die eeuwige antwoorden zijn de innerlijke instelling. Gaat werkt het? Innerlijke instelling. Maar natuurlijk, met handen met voeten moet je ook weer de situatie verhelpen. Ja? Ik weet het anders moet je doen. Maar innerlijk moet het dat zijn. Dus hier rechtvaardig jij de situatie. Jij, kr jij doet krachten op, jij, jij doet inspanningen om de situatie, die prikkels die er zijn, niet te rechtvaardigen. dus is niet te zeggen, ja, het is goed, of te zeggen van, uh, hij heeft mij ook mijn rechterwang wang en nu moet hij maar ook linker, moet linken. ook daar moet je dat moet je ook begrijpen wat het is. Maar moet je werk, moet je natuurlijk moet je meer werk, innerlijke werk doen, hebt Kun je ja. zeggen dat uh, wat door de tijd komt, moet je naar de eeuwigheid brengen? Goed, ja. wat, uh, wat zich aandient in de tijd, dus de tijdgeest of de tijd, dat dat de mensen maar uh, door zijn verantwoordelijkheid te nemen naar de eeuwigheid Absolute. brengt. Absoluut, absoluut. Ja. Dus heel goed. Dus elke, elke situatie. Zie je kan je dat van alle kanten dat misschien, Absoluut niet zoals Elke situatie die bij jou voor Is aan tijd gebonden natuurlijk. Ja of niet. Moet je die zien in het eeuwige context. Moet je niet zien. Moet je het brengen in het eeuwige context. Daar gaat het om. Absoluut. Zelfs in het meest geringe situatie. Het meest onbenullige situatie onbeduidende situatie moet je altijd brengen in waarom? als telkens wanneer je dat brengt in samenhang met de eeuwigheid, met het aspect eeuwigheid, dan werk je aan jezelf en daarom wie, wie hebben is voor het geestelijke wie echt verlangt naar het geestelijke, die probeert van elke situatie een dubbele winst te behalen geestelijke winst te behalen wat er ook zich voordoet. Een bekuring, prachtig. Dan, dan de reactie van mij, hoe ik het bekuring, hoe ik het ontvang, ik moet toch wel betalen, ja of niet? En dan is het de manier waarop ik dat doe, daar gaat het om. Dus dat jij niet je erger bent, waarom moet je ergeren? Wat is erger? Alles wat je doet, alles zelfs als je domme dingen doet, in jouw ogen even domme dingen doet, zijn ook goed. In de zin van, oh, jij kon niet anders doen. Want waarom heb je dat dom gehandeld? Omdat jij kwam bij jou iets, een geest laten we zeggen, van, van, uh, van domheid. En jij kon het niet wegweren. Jij kon het niet, kon het niet door die vraag. Je kon het niet tot eeuwigheid brengen. En eeuwigheid betekent nieuw. Hebben gezegd, nieuw. En als ik zeg ik. En breng, breng, breng ik de situatie, ook toestand, mijn beleving tot, tot nieuw. Want als ik, ik zeg tegen mezelf, en ik zie dat het ik, alleen, alleen binnen mijn kilim, binnen mijn innerlijk, kan ik het eeuwige begrijpen. Niet dat ik kan moet naar buiten treden, buiten mezelf. En daarom is het nooit gelukt aan geen enkele filosofie om... En daarom zeg ik dat het geestelijke niet vindbaar is. Nergens anders. Kijk nou hoe de Grieken. Grieken had een prachtige filosofie opgebouwd. Ik was, ik was stappelgek op, op, op, op, op, op Aristoteles. Ja? Aristo Aristoteles. Aristoteles, oké. Okay. Aristoteles. Ik was 16 jaar. Ik, was, uh, ik kon het niet, niet afbleven van dat. Andere die, mijn, Mijn... mijn Teidgenoten, die dat niet zo slim waren, die was absoluut niet, nou, niet intellectueel. Maar ze lazen dan, die duma, duma, het drie muscateurs, enzovoort. En ik lazen Aristoteles. Waarom? Ik kan het niet, prachtig, duma, prachtig, die ma, die ma, die ma, die ma, die ma, maar ja, okay, ma, is dan alleen maar die lekker, lekker, ma, euh, die Maar ek, prachtig, Aristoteles, Plato. Uh, Pythagoras uh, noem maar op uh, schitterende Grieken hebben dan de, uh, absolute uh, uh, formeel logica is, uh, alles schoonheid komt van Grieken, staat ook in het Torah van Jaffet van een van die, de, de zonen van uh, Noach van hem komt het allemaal, deze prachtige dingen maar is dat geestelijke? Nee nee, Socrates ze zijn een geweldige, geweldige filosoof, maar is het geestelijke? Nee. Waarom niet? Het geeft geen redding. Het geeft geen, geeft geen redding. Het is, een, alles, het is, ge, het is, het is wat zij noemden het geestelijke. Het is verstandelijk. Vergeet doen? Verstandelijk. Het is prachtig. Maar het is verstandelijk. Wat ik niet zie, wat ik niet weet. Wat ik niet begreep, is, bestaat niet. En ook in Duitse filosofie, Hegel, uh, Kant, Hegel, Feuerbach, uh, weet ik veel, Vichte, noem maar op, uh, Prachtig, geweldig, Hegel, ik kon niet afblijven van Hegel. Uh, toen ik 19 was, uh, moest ik werken, ergens dat, of ik weet de universiteit. Want dat heb ik al in de tram of in de Russische bussen, weet je, die, die in de wintertijd, als, ik, als beren gaan ze toch om, dan gaan ze dan naar de bussen. En soms hangen ze aan de deur, want de deur, iedereen wil binnen en de deur sluit nog niet. Dan hing ik aan de deur en dan heb ik lekker gelezen. Ik <laughs> ze zeggen, die is niet normaal? En ik droeg geen bril, want intellectuelen die dragen bril. En ik had nooit bril gedragen, pas een paar jaar, alleen dat, draag ik de bril omdat ik dan net vanaf. Ja, okay. Maar wat ik bedoel is, het is geen geestelijke. Ja, het is geen geestelijke. Ook Duitse filosofie. Filosofie is er niet. Ook de ik, uh, neem allerlei theologieën. Prachtig, geweldig. Zo'n mooie uh, bovenbouw. Is daar iets geestelijks? Het is wel het is wel zo. Het is hebben over geestelijk. Dat is praten over het geestelijke. Vergeet je dat? Maar geestelijke moet je beleven. En niet praten erop. Praten is goed, maar je moet het beleven. En wat zij dat allemaal doen is het geestelijke. Zij, wat ik bedoel, zij bedoel ik nooit uh, groepen. Altijd toestand. Kijk hier, langzamerhand, bouw je dat op. Het is dynamisch. Het is, dat? Dus vragen zijn niet altijd hier, op de... Op de op, de, op, het, ...op het bord en je kon het ook hier plaatsen. Ja? Het moet je in jezelf dat gaan voelen. Okay? Dus hier is het rechtvaardigen. Je moet kracht opbrengen om een situatie te rechtvaardigen. En dat kan je alleen rechtvaardigen door de eeuwige antwoorden... ...om in het eeuwige context te brengen wat er ook met jou gebeurt... Absoluut, doet er niet toe wat. Het is een, uh, geweldig. Dan kan je dan, op elk moment kan je jezelf in geest, met geestelijke verbinden. Dat is de verbinding. En nu hebben we ook hebben we gesproken, wat is dan verbinding? Altijd spreken we samenvloening met de schepper, met de... Met de dat. dat is de verbinding. Dat is de verbinding. En dat is belegenis. En dan zie je langzamerhand dat wat er ook gebeurt... Dat jij blijft, dat jij blijft, zie je dat? Dus volgende keer, kijk. Dus moet je weten dat als je dan iets, iets zwaar, moeilijke vragen stelt. Dus dat is de verbinding, kijk, in mijzelf, zie je dat? Niet dat, niet de vogeltjes die nog, die nog in, de, in, de vlucht, in de lucht zijn. Maar ik heb nu werk gedaan. Ik heb mijn situatie, die situatie die heeft zich voorgedaan... Dus iets kwam, wilde mij binnenkomen, een bepaalde prikkel, wilde mij prikkelen. Ik heb het in mijzelf de krachten opgebracht om die situatie eerst te onderzoeken. Ik weet wel dat het, dat het technisch is. Jij zal het straks als je dat gaat elke dag doen, elke keer doen. Kijk, die vragen die bijvoorbeeld bij mij komen, bij mij komen dat bijvoorbeeld in één keer, al die vragen komen in één keer, als één. Niet als separate vragen, die komen bij mij altijd als één, als hele groep, met elkaar verbonden. en Dat zou je ook aan leren. is dus nog een keer, nog een keer, dan zullen al die vragen bij jou als één geheel zijn. En dan moet ik kracht opbrengen om die situatie in het eeuwig context te laten zien. En dat doet er niet toe wat. doet er niet toe of ik, of bij mij een... Uh, uh, of ik een prachtige gebeurtenis heb. Dat ik een, een baby thuis komt, Of zo. mijn vrouw kinderen krijgt. Of God behoede dat iemand van mijn naaste mensen. Naast mijn familie. Is weg. Is heen gegaan. Ik moet wel een paar dagen zitten. Een beetje dat om verwerken. Want ik ben ook van vlees en bloed. Dus mijn magnetische dingen moet ik dan van mij afzetten. Om na een week weer... Uh, zelfs niet elke week, zelfs dezelfde avond, leren dat in eeuwigheid te zien. Daarom zeggen de Joden altijd, Joden bedoel ik in Israël, zeggen met altijd, uh, kadis. Nou, na het overleden van een mens, zegt men kadish, zegt men, zegt men uh, uh, gebed, waarin geen woord staat over, over, over leed of over dat, staat alleen maar woorden van. De hulde aan de maker van de wereld. Zie je dat? En zo zegt ook direct, direct, een jood zegt direct op de begrafenis van zijn, laten we zeggen, Godbehoede van zijn, van zijn naaste, of zijn, van zijn kind zelfs. Hij zegt niets anders dan de hulde aan de enige scheppende kracht. Wat doet hij daarmee? Hij brengt zichzelf weer in eeuwig context, terwijl zijn zoon ligt daar al. Hij moet op dat moment zichzelf brengen met het eeuwige, een eeuwige context en niet laten jezelf al verdonderen door emoties en bij ons is het emoties ik heb ik, ik, een paar weken geleden gezien een oude politicus hij, stelst, hij stond op zondagavond en hij zat om zijn boek te promoten en hij was bijna te huilen want hij vertelde over zijn familie die dan in in de kamp gezeten waren en hij zag bijna tranen op zijn gezicht. Een volwassen man, een politicus, hij gedroeg zich als een kind. Hij was een baby, echt een baby. Uh, weet je wel, en natuurlijk, hij moest uh, zijn boek promoten. En dan kan je huilen van alles dat hij allemaal promoten. Maar over de kamp en over zeggen, hij uh, is bijna de dan en ik kijk nou, en dan denk, ik, nou, hoe kan dat allemaal? Allemaal kindertjes, kinderverhalen. Echt waar. Heb ik jullie verteld over, gaf het, gaf het Vroeger heb ik je verteld, ik kan ook. Hoe die, zijn, zijn enige zoon was, de grote was, Arabi van 1930 ongeveer. De hele wereld heeft hem erkend als zijn eigen rabi, de grootste rabi van de generatie. En zijn enige, enige zoon werd van hen ontnomen. Hoe kan je dan? Hij is een grote Arabi, zo, zo goed, Rick, ja zo so, goede grote man de grootste van de generatie hoe kan dan die durven die die ja? hoe kon die dat durven van hem afnemen zijn enige zoon ja hij heeft meer, meer dan anderen gedaan die. hoe kon die, hoe, die, kon die dat durven en toen kwamen ze naar de begrafenisplaats en dat zijn grote rabbis die zijn, zijn leerlingen waren die keken hem aan wat, hoe, ze reak, hoe, hoe zou reageren hoe die reageren en bij het toen de, de, de, de, toen de kist werd in de grond geplaatst, nou wie, wie, wie, wie in de wereld doet een traantje niet uh, vallen als iemand van zijn familie dat doet? En dan kijken ze allemaal naar hem zo, je Hoe zal hij rebe reageren? En tot verbazing. ...enorme verbazing en onbegrip... ...van allen die daar stonden... ...en daar stonden de grootste van de generatie... ...van dit volk... ...van dit eeuwig volk... ...dat eeuwige boodschap moet... ...beleven en doorgeven... ...en toen tot de grootste verbazing zag... ...en iedereen zag... ...dat en aan zijn gezicht... Tot net, ...net of hij opgelucht werd... ...of iets... ...of hij iets geweldigs heeft... ...gepresteerd op dat moment... En niemand kon het begrijpen, want die dacht, nou... En iedereen was helemaal ter neergeslagen op dat moment. Want hoe kan dat? En toen, zijn, toen kwamen ze dan thuis en toen... Natuurlijk, natuurlijk lieten ze hem dan een beetje treuren. rouwen, proces, want je mag, mag niet... Bij Joden mogen je elkaar niet troosten. Ook weer geestelijk, waarom mag je niet troosten... Als, je, als het jou van boven gege, uh, ontnomen wordt. Nou, moet je hem dan troosten. Dat is kinderlijk wat wij doen. Troosten elkaar. Uh, uh, kan je comedie spelen. Ook die man die zat op de, voor de televisie op zondag. Zijn boek te promoten. Uh, ik had hij had comedie gespeeld. Hij geloofde ook in zijn tragedie. You know, hij was met tranen op zijn ogen. En ik kijk like mijn vrouw en zeg ik nou. Dat is een volwassen man. Joodse man, en dat en heeft dat nog geregeerd, en dat en dat. En kijk naar de reactie. Hij speelt gewoon op komedie om bij anderen, om de bevolking uh, te laten zien hoe gevoelig hij is. Dat is een speelsgevoeligheid. gevoeligheid, valse gevoeligheid. Niet bij hem, ik zeg niet over hem persoonlijk, ik zeg het bij de mensen. Want op dat moment, op de meest tragische, lijkbaar... Als het ware tragisch moment, moet je weten dat het geen drama is. En dan toen later vroegen ze die, die grote rabbis, leerlingen van die, groot, van die grootste rabbi, uh, Gavet Schaem. Uh, en zijn naam was Gavet schaim, Degene die verlangt naar het leven. Echt mooi, En daarom kon je dat aan. En dan vroegen ze, waarom rabbi? Toen we, we hebben gezien, toen, toen op het laatste moment, toen het. You, you, de kist ging naar beneden, toen, ging je, toen was het opluchting op je gezicht. Toen net was het zodat je licht had gezien. En hij antwoordde: Ja. Hij zegt: Al mijn leven heb ik gezegd: Hoor, Israël. Dat ja, betekent: uh, de schepper is één. Je moet altijd verkondigen dat de schepper één is. Betekent, wat betekent dat? Verkondigen. Je moet elke dag verkondigen dat één is. Dat is wat we hebben gezegd. Eeuwig context. Wat er ook gebeurt. Ze zeggen tegen jou, rotjood, jood. Of wat dan ook, wat er ook. ook wie zegt het je rot? Jouw eigen liefde zegt het jou zo. En wat daarbij het, het interesseert niets. En dan hebben ze gezegd, en dan moet je dat in eeuwig context zetten. En dan wat die zegt, die, die rabbi Ghaem, uh, Ghaem het Ghaem. Hij had gezegd, allemaal, mijn leven zeg ik dat... Dat verenig mij elke dag met de, met de schepper door te zeggen: Oh, hoor, hoor Israël. En daar staat het: gij zult uw schepper naast lief hebben met heel uw hart, met heel uw kracht, met heel uw vermogen. Zoiets. So huh? heel goed. En dat betekent dat. Uh, met heel uw hart. Dus heb ik, de hele mijn leven heb ik het gezegd. En nu kan ik het waarmaken. Want in mijn hart was toch wel nog een plaatje voor mijn zoon. En nu de zoon weg is. En dus hij kon in die moeilijkste, in zo'n moeilijkste, tragische als het ware situatie, kon die zien het positieve zien. Hij kon die licht zien. En daarom zag hij dat licht. Vergeet je? Dat is wat wij doen. Ook niets anders. ...ook in die situatie waarbij iemand zijn naaste al ziet... ...God behoede, uh, maar zo is het... Ge ...zit naaste, dat die naaste komt in de, in de kist... ...dan moet op dat moment bij jou ook een grote vreugde blijven. Op dat moment, altijd, niet alleen op dat moment, altijd. Maar op dat moment onder andere. De grootste vreugde, de grote vreugde moeten net zo vreugde zijn... Uh, bij jou als wanneer jij, of veel meer dan wanneer jij een, een, een, uh, een loodje 20 miljoen, 20 miljoen euro wint. Dan ben je veel betreurenswaardig natuurlijk als je dat doet. Maar als je dat wint, dan weet je niet, dan blijft er niets van jou over. Dus ik ik hoop dat niemand van jullie 20 miljoen gaat winnen. Want anders kom je hier niet naar de les en dan is het afgelopen met jouw geestelijke. Okay. Absoluut. Dus op dat moment was hij, voelde hij eenheid met de schepper als nooit tevoren. Want toch had hij voor zijn enige zoon had je dat wel gekoesterd bepaalde liefde. Zo moet je ook liefde voor jouw enige. Voor wat dan ook moet je dat de liefde stoppen, niet als de, niet plaatsen jouw liefde. Voor wat dan ook, behalve de scheppende kracht, moet je niet plaatsen als, als, zeg je dat, als hoeksteen van je leven. En dan zal je ook bij de begrafenis God behouden van je meeste naaste. Zal je ook de wijsde naaste onze liefde, eigen liefde. Maar zal je bij wat je ook doet, zal je dan niet, zal je dan blijven vreugde beleven. Heb ik altijd gezegd. Maar onthoud altijd vreugde, altijd moet je beleven. In elke situatie. Wat is vreugde? We hebben altijd voor, voor woorden gebruikt. Ja? Vreugde is, hoe kan ik dan vreugde beleven als ik vreugde niet voel? Dat is de vreugde wanneer jij dat eeuwige context... wanneer je dat door die, door die eeuwige vragen... eeuwige antwoorden... elke situatie heeft, heeft overwonnen. Overwonnen betekent... je laat het niet... die situatie meester over jou worden. Een situatie is een absoluut speelgeet. Prikkels van de situatie. Je laat het niet over jou overmeesteren. Dan... en jij brengt kracht op... om door innerlijke inspanningen te leveren om die deltas weg te werken Door, daardoor rechtvaardig je deze situatie dan krijg je dan als resultante daarvan de verbinding in die situatie ten aanzien van die situatie of dat een agent die jou heeft nu bestraft of het, of is dat bij de bij, de, bij het leggen van de kist God behoede in de, in de graf. of dat jij een 10 miljoen euro heeft uh, gewonnen, is allemaal hetzelfde doet er niet toe van welke kant het komt het komt allemaal van de schepper om jou te doet er niet toe wat dat op dat moment dat jij ontvangt verdient nu het licht en dat is het licht wat wij noemen dat het licht iemand licht ontvangt. Door massage. Door anti-egoïstische kracht. We hebben gezegd, door wilskracht. Zonder wilskracht, niemand kan licht ontvangen. Ziet u dat? Dus, jij hebt op werk gedaan. Jij hebt die, jou, jouw toestand, jij voelde wel afschuwelijk in die toestand. En toch heb je daar licht... Jij hebt... Door kracht heb je dat uh, omge, omgevormd. Omgezet in, het, in de vreugde, door die, kracht, door die antwoorden in jezelf qua krachten op te roepen. En daardoor ontvang je die verbinding, of dat is uw unie, of verbinding, is geen mooi woordje, verbinding. Dus al die verbinding ervaar je deel het licht. Wat betekent dat? Dat, dat licht je uit deze situatie, uit de bekuring dat jij wel hebt gehad, de prikkels die jij van de bekuring heeft gehad, nu heb je dat allemaal deze situatie uh, onder ogen gehad, je hebt een werk gedaan van binnen, dat jij niet, uh, dat jij de, dat haat voor die politieagent heb je nu omgebouwd in qua krachten. Niet alleen dat zeg je, ik hou van iedereen, ik, ik heb je iedereen lief. Ik geef aan iedereen. Nee. Door. Doorwerken in jezelf. En zeggen. Natuurlijk haat ik iedereen. Maar. Je, je bouwt het op. Het, aan Waarom? Om, omwille van het. Omwille van jou. Omwille van de volmaaktheid, En omwille van jou. Vervulling. Dat betekent dat je houdt van het leven. Net zoals die gaf het schijm. Die grote rabbijn. Die dan zei, die gaf het schuim, dus dat betekent, die snakt naar het leven. Dat is zijn naam was. Bijnaam, zijn naam. Bijnaam was die, degene die snakt naar het leven van hem was. Want hij kan, kon in elke situatie, kon hij vreugde beleven. En daarom de hele, de hele wereld vond hem, herkende hem als grootheid Hij leefde honderd jaar, honderd jaar geloof ik. Ja, jaar geloof ik. Hij had nog daarna nog uh, getrouwd, hij nog weer, hij was misschien uh, 80 jaar of 50 jaar, hij had nog een vrouw gehad, hij had nog een kind gehad. Kabbalist kan altijd kinderen krijgen, ook, je, ook zoals je honderd is. Daar ligt hij, zij dat niet, uit die, die Madonna ligt ze niet, dat is, dat is wat zij Dat is het enige wat ze niet niet, dat de kabbalist doet beter. Maar het is, maar het is alleen, maar, maar, maar het is niet het doel, want uh, betekent qua krachten heb je dat, dat qua krachten. kabbalist is altijd potent. je? Waarom? Je altijd zoekt in elke situatie laat je, je niet die situatie overdonderen. Begrijpt u? Dat is het alleen, want dat maakt jou, dat brengt jou impotentie. Dat is de oorzaak van alle impotentie en daarom heb je ook niet nodig, niet dat, geen pilletjes en geen hoe zeg geen, geen uh, stimulering alles werkt goed, perfect eeuwig bij jou als jij werkt aan jezelf als je in elke situatie wat jij ook doet, dat jij doet het volmaakt, ook dat deze daad wat jij doet dat jij doet het met eeuwig perspectief dan kan het ook heel erg duur. Goed, oké, okay. dat is dan, ziet u dat? Dat is dan het licht wat jij ontvangt in elke situatie. Zie je dat? Het licht wat jij ontvangt. Dus stel dat dit bijvoorbeeld een agent was. die zegt, Dan rechtvaardig geven je die, die situatie door krachten op te brengen. Je kijkt hem zo net of je een bloemetje geeft. Waarom? Omdat anders mis je de kans. Of als je staat ergens in de begrafenis, wat dan ook. Als je dat op dat moment dat doet. Het is bijna onmenselijk wat ik vertel, natuurlijk. Kabbalah is onmenselijk. Volgens de menselijke, de menselijke normen. En natuurlijk moet je dan praten over. Als politicus zitten daar voor de hele tv en kijken. En zo so kinderlijk jezelf opstellen. En. Uh, met de uh, dat... Dat moeder weer gebracht daar naar het naar de kamp. En hij zat zo met het oog het tranen, en getrouwen. Kijk, mijn vrouw is nou wat een comedie. Maar goed. Helemaal een comedie, het menselijke comedie. Maar waarom? Waarom moet het dan? Dat dus moet je altijd weten. Als iemand dat doet, dan betekent het kind. Een kind. Je ja, begrijpt hem, het is niet dat je moet hem, uh, zeggen dat het slecht is. Een kind, of die 70 jaar is of 80, of die speelt een komedie of wil die dan een held, uh, held uithangen, of die dan uh, laat zien dat, uh, dat uh, weet ik veel. Ik herinner me toen was nog iemand in een minister die kwam uit Afrika en toen was de toetjes en die, die hebben dan elkaar afgemaakt daar en die kwam daar in, uh, naar uit het. Uh, hier naar Schiphol en ze hebben hem uh, geïnterviewd um, van de ontwikkelingssamenwerking, uh, ontwikkelings minister van ontwikkeling En hij had tranen in zijn ogen. Kom, so, het is oké. Hij begrijpt dat hij voelt het wel zo. Maar het betekent dat die situatie niet kan, dat hij dat, dat soort werk niet kan binnen zichzelf doen. Dat die dat eeuwig, eeuwig... perspectief niet zat. Ook dat die toetjes... die anderen hebben afgemaakt. Ook daar zat die... die daar zat ook de eeuwige moment. Eeuwige... Eeuwig moment zaten ook daarin. Dus je moet natuurlijk dat helpen. Je moet het af moeten. Helpen, et cetera, et cetera. Maar niet uh, daardoor... in tranen of... Uh, weet ik veel... Uh, of, of zo laten zien dat... Uh, dat is allemaal... Mooi moment, maar het is niet. Mooi om te zien. Hè? Mooi om een film te maken. Mooi om, mooi om jezelf te promoten. Kijk hoe je dat. Hoe, kijk hoe het treft hem zo treft Het hij heeft hem zo getroffen dat hij dan huilt. En, of hij dan. Ik hij hij moet geemotioneerd. Dat, dat je geen comedies. Volk doet het wel natuurlijk. Ze dus, uh, spelen aan dat. Jij moet het ook nu als je ziet het eeuwig context dan weet je dat elke situatie komt van boven en elke situatie is zinvol, net zoals na het na dat op recentelijk op die, op een of een andere dat mens dat, dat zie je heel andere werkelijkheid nu, hoge gaan open nu, het mens, bam bam bam en gaan nu werkgelegenheid creëren, ook voor die Allochthone jongeren. Waarom die gaan die allemaal al die radicalisme? Waarom? Omdat ze, ze worden achtergesteld. Laat nou die, die jongen dan. Die allochton Een baan hebben. Doe hij niet doen. Volgens zijn vermogen. Dan voelt hij zich een mens. Zal hij dan naar de radicalisme gaan? Zal een worst zijn. Maar de mens is altijd op zichzelf gesteld. En werkt altijd aan zijn eigen vervulling. De mens. En daardoor geeft hij ook vervulling. Werkt die aan de vervulling van de hele maatschappij. En niet zo dat een massa mensen. Als die dan achter, achtergesteld worden. Nou dan gaan ze natuurlijk tekeer. Want hij voelt zich niet een mens. Dan kan hij hem niet schelen of hij dan kapot gaat. Of die niet hij gaat zichzelf met, met granaten onderwerpen. Waarom? Dat is een uiting van dat. Okay. En daarom is hij een goede beslissing. Amerikanen geven aan de, aan de buren van Israël enorm veel geld. Ja, niet dat zij kopen hen. Maar zij zullen geven de werkgelegenheid en alles, alles. Dan zullen zij niet willen dan uh, terroristische acten doen. Absoluut. Geef nou een volk eten, drinken en alle andere dingen. Dan willen ze dat niet. Dan gaan ze zitten en zeggen: nee, ik ga dat niet doen. Armoede. En wat is armoede? Opleiding. Wat ze allemaal daar in, in Azië doen, dat ze dan alleen maar helpen dan alleen naar de gebouwen... Oh, weet ik veel, laten opreizen, etc. Er komt niets van terug. De... <coughs> Alleen de opleiding. Geef dialochtonen niets anders. Geef ze opleiding. Geef ze opleiding. En niets anders. Dan ben je van alle ellende af. Dan worden ze ook jouw, jouw partner in alles. Al dat geld wat ze dan hen helpen, is, is niets. Geven is 0,0. Het is alleen maar een excuus. Want al het geld dat ze terug naar Afrika gaan, kijk al die honderden miljoenen uh, dollars die die grote man gaf nu aan al die vaccins. Aan uh, vaccins voor Azië. Alles is business. Absolute business. Waarom? Amerikanen gaan dat uitvoeren. Die gaan daar ook weer dat. proeven nemen. Ze doen enorm veel aan research. Verdienen, et cetera, et cetera, et cetera. In plaats van aan die Azië, ah, waar die altijd ah, ah, ah, allemaal lende was, of die kindertjes, opleidingen geven, geven. Die opleidingen zijn veel relevanter dan opleidingen zullen dan opleveren. Zo'n kracht dat ze die vaccin niet eens nodig zullen hebben. Absoluut. Maar dat willen ze niet, want ze willen regeren op een afstand. Net zoals ze regeren nu nog op afstand. En kolonialisme op afstand, met een afstandsbediening. In Amsterdam zitten vijf heren. Ja. Oude heren, die nauwelijks kunnen lopen nog. En zij regeren de hele markt van cacao. En ik weet waar ik het over heb. Okay. Zij regeren de prijzen van Cameroen en van alle andere waarom niet, waarom niet daar, ergens in Cameroen? Of elders in Afrika, in West-Afrika, een fabriek, zoals een zaanfabriek, op, op plaatsen daar. Om, om een cacao te maken. Nee, dat willen ze niet. Half product, half fabrikaat. Nee, dat willen ze niet. Alleen ruwe, ruwe zeggen dat. Bonen, weet je of dat of dat, dat willen ze kopen. Ze, ze laten hen geen mogelijkheid. Om eigen fabrieken, zaanfabrieken, laten we zeggen, daarop te bouwen. Nou, bouw dan een zaanfabriek. Dan zullen die mensen daar opleiding hebben. Ze zullen zich al mensen voelen. Ze zullen vooruitgaande. Afrika zal dan absoluut net zo, zo ontwikkeld zijn als alle anderen. Maar dan willen ze dat niet. Dat heet kolonialisme op afstandsbediening. Oké? Okay. En dat is niet, dat niet zal nooit, nooit, nooit euh, waarom? Power, macht. En dat geven ze geld. En voelen ze dat. Wij geven aan, aan Afrika, we geven, dat dat is allemaal bedrogen En daarom zeggen wij in Kabbalah dat het allemaal bedroog is. Dat is allemaal spelletjes. En Nederland is de voorloper daarvan. Oké. Okay. Nederland moet verstandig zijn. En niet meelopen in, in de, achter al die, al die, al die boeven, maar je moet geld geven uitsluitend aan technologie en opleiding. En daar, ja. maak je de, daar maak je vrienden van. Maar moet je beginnen hier met alle tongen. Geef ze dan opleidingen. Nee. Dan, zullen ze, dan zullen ze pal achter Nederland gaan. Zullen de manifestaties gaan alleen maar voor Nederland en, en voor niets anders. Absoluut. Dus we worden en alles. Wordt maar als je hen achterstaat. Daarom, wat wil ik zeggen. Dat ook de toestand van ellende, de toestand van, van moord. Komt ook van boven. En dat iemand moet daar Doet er in toe wat. Wie, hoe. We moeten ons niet afvragen. Waarom moet die dan sterven? Iemand. Ja of niet? Absoluut is niet aan ons gegeven. Is het duidelijk een beetje dat wat we hebben gezegd. Dat is ook een Kabbalah van... Uh, wat Kabbalah leren is, maar alleen toegepast aan dagelijks ons dagelijks leven. Dat is ons contact met. En zo so is het ook contact wanneer je Kabbalah leert, dat jij licht ontvangt door Kabbalah. Betekent wat je leert is dat het aankomende licht is Kabbalah tekst. Hoe jij hem weerkaatst betekent hoe je probeert verlangen te begrijpen wat wat je doet en wat je naar binnen ontvangt. ...is licht die door Kabbalah dus die jij dan ontvangt. Elke situatie leent zich om op die manier onderzocht te worden en redding daaruit te halen. Okay. So, probeer elke week, deze week, elke situatie op die manier te nemen.